Brandsen met het NOS journaal. De Tunesiërs mogen in december waarschijnlijk weer naar de stembus. Vandaag werd er gestemd voor een nieuwe president. De verwachting is dat geen van de kandidaten genoeg stemmen heeft gehaald om in één keer gekozen te worden. Het kamp van de seculiere oud-minister van Buitenlandse Zaken, Eceptie, heeft de overwinning opgeëist. Hij zou een grote voorsprong hebben op de nummer 2, interim-president Marzouki, die de steun van islamitische partijen heeft. Het zijn de eerste presidentsverkiezingen sinds het einde van het autoritaire bewind van president Ben Ali drie jaar geleden. Het Israëlische kabinet heeft een controversiële wet goedgekeurd. Daarin wordt het land gedefinieerd als de staat van het Joodse volk. De wet moet nog worden goedgekeurd door het parlement. Over eerdere versies van het wetsvoorstel is gezegd dat ze de democratie ondermijnen en zelfs racistisch zijn. Premier Netanyahu stelt dat de wet juist nodig is om vast te leggen dat Israël joods en democratisch is. Het wetsvoorstel zal mogelijk de spanningen tussen Arabische Israëliërs, Joden en Palestijnen verder aanwakkeren. De politie moet zo snel mogelijk de ziekteverzuimdossiers van het personeel op orde brengen. Dat zeggen de vakbonden naar aanleiding van een rapport van TNO. Daaruit blijkt dat dossiers van langdurig zieken vaak niet compleet zijn, niet worden bijgehouden of zelfs zoek zijn. De nationale politie heeft verbeteringen aangekondigd.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 Terug bij Pixel Radio Show 1037 hier op CWM Zandvoort. We gaan weer beginnen met een uurtje nieuwe muziek, 15 werkjes te gaan. En we beginnen met een nieuwe CD en een nieuwe artiest. De artiest heet Stefan Peppos en zijn CD heet Still. Nou, dat is wel uh, toepasselijk in deze periode van het jaar. Nog iets te vroeg, ja. maar goed, maakt niet uit. Uh, we gaan er gewoon aan beginnen. Veel luisterplezier. plezier.